Uur. moet met het NWS Journaal. Maleisië maakt zich grote zorgen over het gebied waar het vliegtuig van Malaysian Airlines is neergestort. Volgens de minister van Transport dreigt bewijsmateriaal verloren te gaan op de rampplek in Oost-Oekraïne. Pro-Russische rebellen hebben de controle over het gebied en belemmeren het onderzoek. Volgens de Oekraïense regering hebben de rebellen ook 38 lichamen meegenomen en proberen ze bewijsmateriaal te vernietigen. Malaysia Airlines zet vandaag de complete passagierslijst... van de neergestorte vlucht op haar website. Dat heeft de Malaysische minister van Transport gezegd. Op de lijst staan 193 Nederlanders. Malaysia Airlines komt tot 192 Nederlandse slachtoffers... omdat een van de passagiers zowel een Nederlands als een Maleisisch paspoort heeft. In totaal zijn er 298 mensen omgekomen bij de ramp met de vlucht MH17.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 Op een gasveld in Syrië hebben strijders van de islamitische terreurgroep ISIS 270 militairen, bewakers en ander personeel gedood. 40 ISIS-strijders zouden zijn omgekomen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is dit de bloedigste confrontatie tot nu toe tussen ISIS en troepen van president Assad. Drukte op de snelwegen naar de kust vandaag. Veel mensen zijn op weg naar het strand, waardoor op verschillende plekken files ontstaan. De ANWB verwacht ook topdrukte op wegen naar het zuiden. Dit weekend gaan zo'n miljoen Nederlanders met vakantie. Ook veel buitenlandse vakantiegangers zijn op pad. In onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland loopt het vast op de snelwegen. Het weer, veel zon en het wordt vrijwel overal 30 graden. In het oosten en zuidoosten nog wat warmer. In het zuiden is er wel kans op een bui met onweer. Morgen is het wisselend bewolkt en met soms een onweersbui. Dan wordt het 23 tot 29 graden. Dit was het NWS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. Richting Amsterdam staat bij Inbrugge 3 kilometer file. A27 Gorkum richting Utrecht bij Utrecht Noord 2 kilometer door een autobrand op de rechter rijstrook. Een ongeluk op de A27 Utrecht richting Gorkum uh, Tussen knoppen weer de, de knopen Lunette 2 kilometer en de linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Als opening oordeelt u onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Een opname uit 1928 met Weet je nog wel oudje? Het is vandaag dinsdag 8 juli 2014. Onderweg zometeen Helma en Selma. Terry Scholte, komt voorbij. Maar eerst uh, de Tricia Kets. De oprichter is, uh, Henk van der Lee, was Henk van der Lee geboren in Rotterdam op, uh, in 1926... en overleden op 14 april 2012. En of hij nou op 26, 1926 of 27 20, geboren is, dat is niet helemaal duidelijk geweest. Hij was Nederlands zanger, componist en tekstschrijver... en dus de oprichter van het creatieve brein achter het komische duo de Trija Kets... dat een grote hit had met het autootje. En Henk van der Lee was ook mentor van vele andere Rotterdamse artiesten... En hij werd 85 jaar oud. En een van mijn favorieten is die ene hit. De Drie cats met het autootje hoort het nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. gebeurde hier midden in de stad met het autootje.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 Is te koop voor 7,50. Niemand, nou wij vijf gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje.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 je hoort de muziek van Helma en Selma met Valderie Valdera. En daarvoor Teddy Scholte met een beetje. We gaan door met Annie de Reuver. Ze werd vooral bekend met liedjes van de hand van onder andere Tom Erich... Jaap Valkoff en Pierre Weinobel, en ook nog trouwens Paul Roda. Bekende iets waren Harmonica Jim, Wenen, liedje van het Pyramid... en veel bittere tranen diep in mijn hart. En kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. En het laatste nummer nam ze op in 1952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 Amsterdam een paar uur later Het leven lijkt een roze roes En de man van Inkoop fluistert Met zijn handen in haar blouse Op Rosalie, der zolderkamer Staat haar bed onschuldig de man van inkoop mompelt met zijn lippen in haar haar. Nog een beeldje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een beeldje bij de pieper en wat sterkers op het plein.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 Zeker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 Zoals Jeannette van Zutphen en Pierre Biersma met de Poort van Oebelen. En daarvoor hoorde u op de IJs met de Pieper. En de volgende dame is geboren als Helena Hubertina Johanna Koer. Roepnaam Helena. Nee, wat zeg ik? Roepnaam Lady Koer. Ze is geboren in Eindhoven op 22 februari 1950. Ze is een Nederlandse zanger, zinger en songwriter. In 1967 won ze het cabaret daarom bekende... En, en bracht ze haar eerste single uit, genaamd maar. Laat maar uit met de tekst van Armand. En in 1979 werd ze samen met het Verenigd Koninkrijk... Frankrijk en Spanje winnares van het Eurovisie Songfestival in Madrid. Met het liedje De Troubadour Dat ze zelf heeft gecomponeerd op de tekst van David Hartsma. Haar debuutalbum. LP, toen heette het nog LP. Werd goed voor een zilveren harp. En vijf jaar later had ze opnieuw een hit op deze melodie. Met de gelegenheid stekte generaal een ode aan Rinus Michels. En daarvoor had ze al veel successen in Frankrijk. En in 1972 had ze haar eerste nummer 1 met uh, Jesus Christo. En ze op in de show van George Brassens En in 1971 uh, ontving Larry een Edison voor een LP de zomer achterna in de categorie Nederland Vokaal. En voor u heb ik een iets minder bekend nummer van Lenny Koer. U hoort dorp aan de rivier. Wat was het heerlijk in ons dorp aan de rivier. Al werd ons dorp dan ook verdeeld door de rivier.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 Ik sluit mijn ogen en droom van mijn kindertijd, van zomertijd en wintertijd en wat mij van die tijd. from the na na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 Zelfs een met sjem Had de jongen iets gekregen Dan komt ra's zijn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 Ze waren met z'n tienen thuis, ze gingen dagelijks in het bed. Maar toen is hij van huis gegaan, de tijden weer slecht. Zo kwam hij op zichzelf te staan en daardoor slecht terecht. Mijn grote teen komt door mijn schoen zo heen, mijn grote teen staat helemaal alleen.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 Ik ga rijden.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 over de brug. En daarvoor hoorde u Ria Valk met Olé Olé. De volgende artiest is Max van Praag. geboren in Amsterdam op 24 juni 1913. En overleden in Hilversum op uh, 10 juni 1991. Was een Nederlandse zar die vooral in de jaren 50... een aantal successen boekte. En de broer van Max is uh, Ja van Praag. Dat is oud-voorzitter van Ajax. En bekende kinderen van uh, Max van Praag zijn... Uh, Giel van Praag, televisie- en radiopresentator... en Marga van Praag, voormalig verslaggeefster... bij en presentatrice van het NOS-journaal. En u hoort hem nu met Grootvaders grootvadersklok. Max van Praag, nu hier op CFM Zandvoort. Mijn grootvadersklok was een deftige klok... met haar uurwerk zo goed en secuur...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 Ik zag laatst een meisje en ik vroeg zeg ga je mee? Toen zei dat lieve kind nadrukkelijk, nou nee. Maak smak een toverwoord en was direct, oké, okay? ik zei toen.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 sne snor ontgild alsof wie bang is dat die leven wordt gevuld. dan snapt geen mens waarom het rumoer op eens verstilt geheim is en...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 Met bij jou. En daarvoor hoorde u het cocktailtrio met u I -U -A, A. En daarmee komen ook een eind aan Zandvoort uit Zandvoort op deze dinsdag 8 juli 2014. Als u nou denkt van. leuk programma. Ik wil het nogmaals beluisteren of u denkt van. ik heb een stukje gemist. Nou, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. wordt het programma nogmaals herhaald. Voor nu, ik wens u nog een hele fijne week. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Maar onder andere Ramses Alfie en Zaffi, Henk Van Montfort. Maar eerst die domme Mercedes met. Dan ben ik weer thuis. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens. Mijn ruiten ruitenwissers knokken hopeloos met de regen. Ik voel me nars en moe, want alles ging mis vandaag. Ging slecht, de wielen hier valt ook tegen. Was ik maar thuis, is dus of ik de wereld op mijn schouders draag. Maar wanneer mijn kind in mijn armen springt, ben ik weer thuis. Jouw kus zegt mij genoeg. Jij bent nog mooier dan van vanmorgen vroeg. Terwijl En voor de open haard, denk ik kon ik maar steeds bij jullie zijn. Ik voel me beter, ook al zit ik duren in de wagen. En ik denk aan mijn vrienden in het kroegje op de hoek. Thank